Putten met het NOS-journaal. Justitie in Duitsland gaat ervan uit dat de dodelijke beschieting in Hanau een extreemrechtse terreuraanslag was. Gisteravond opende man het vuur in twee shisha-lounges in de stad. Negen mensen kwamen om, een aantal mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers is een onbekend aantal mensen van Koerdische afkomst. De dader werd later thuis doodgevonden en daar lag ook zijn dode moeder. Volgens de krant Bielt is er een afscheidsbrief gevonden met extreemrechtse teksten. De dode bij het steekincident in Wageningen, gisteravond in een instelling voor begeleid wonen, was een van de bewoners. Twee begeleiders raakten gewond. Mensen uit de omgeving zeggen dat ze drie keer 112 belden, maar dat ze uiteindelijk te horen kregen dat er niet genoeg politiewagens beschikbaar waren. De politie van Wageningen zoekt uit hoe dat zit. Vier van de vijf Nederlandse passagiers die op het cruiseschip Diamond Princess zaten, hebben Japan verlaten. Ze zijn getest op het coronavirus en bleken niet besmet. De vier worden bij terugkeer in Nederland goed in de gaten gehouden wat betreft eventuele ziekteverschijnselen, maar ze hoeven niet in quarantaine. De Diamond Princess ligt al een week of drie voor de kust van de Japanse stad Yokohama. Er zitten nog ruim 600 mensen aan boord die besmet zijn. Vandaag is de tweede dag dat gezonde passagiers na een quarantaineperiode het schip mogen verlaten. Nederland heeft Ethiopië een religieuze keizerskroon teruggegeven... die jaren geleden werd gestolen. Een Nederlander van Ethiopische afkomst... had de koperen kroon meer dan twintig jaar thuis in Rotterdam. Hij had hem afgepakt van iemand... die hem mogelijk op de zwarte markt wilde verkopen. Minister Kaag overhandigde de kroon aan de Ethiopische premier Abiy Ahmed. Het kunstvoorwerp wordt komende tijd tentoongesteld... in het Nationaal Museum in Addis Ababa. Het weer bewolkt. Af en toe miezer. Er staat een stevige zuidwestenwind. En het wordt een graad of tien. Vanavond gaat het harder regenen. Morgen klaart het op. Dat is zo goed als droog. En wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersleven. de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Goedemiddag. ZFM en met uh, lunch. Uh, Zfm lunch. Ik heb nog helemaal niks gezien. Heb jij wat gezien? van lunch? Oh, oh ja, sorry. Oh, lekker ja. met een uh, lekkere salade of zo. Goedemiddag allemaal, ZFM lunch hier uh, samen met logman En uh, Jelma Koper. Uh, gezelligheid. Toef Toch? Ja, zeker. Dit was Kevin De Kroon. We hebben er weer zin in. Ja, we hebben er weer zin in, ja, zeker. We hebben er zeker zin in. Nou, vertel eens, Jelmer, wat gaan we allemaal doen? Ja, we, er is natuurlijk weer van alles gebeurd: uh, landelijk niveau in het nieuws, maar ook zeker veel weer in uh, Zandvoort-nieuwtjes uh, uh, is weer veel uh, gebeurd. Dus die gaan we zeker behandelen in deze uitzending. Ook hebben we uh, Maral uh, van der Spek aan de telefoon. Ja. Want die heeft samen met uh, natuurlijk samen met de duo Maral en Daan, uh, met uh, haar gitarist, uh, een nieuwe single uitgebracht. En ze geeft uh, vandaag, als het goed is, ook een optreden in Zandvoort. Dus daar bellen we haar even over. Nou, uh, en uh, vandaag is ze niemand minder dan André van Duinjaren. Kijk. Dat, dus uh, die dat komt uh, zeker ook nog wel een aantal keer aan bod. Uh. Die komt nog aan bod, ja. Dus uh, <laughs> ja, die heeft, uh, die heeft een zware tijd gehad. en uh, Wat dat betreft, uh, ja, moet hij toch uh, proberen weer de draad op te pakken. Mm -hmm. hey, ja, maar en... de dingen... De, het materiaal op YouTube is eindeloos. Dus ja, dat is, uh, ja, dat is ja maar uh, je kan genoeg vinden van hem. Ja. ja, ja. ja wat dat betreft uh, is een bijzondere man. Ik, ben wel eens, uh, ik heb wel met hem te maken gehad in het verleden. En ik ben al eens bij hem thuis geweest. En, uh, het, is, het is altijd lachen. <laughs> het is altijd feest. Dus die man is zo vrolijk. En zo, ja, bijzonder, uh, hè? Een heel bijzondere man, ja. Wat dat betreft... Uh, ja, dat gun, je, dat gun je niemand. Maar zeker hem niet. Wat hem is overkomen. Ja. Hé, hey, en verder... Uh, zullen we meteen al met een klein nieuwtje beginnen, want uh, Samsung en Gert die uh, stoppen ermee. Nee! Definitief. Nee! Ja. Oh! De, de show er was tussen 1992 en 2006 volop op de buis te zien. In totaal meer dan 800 afleveringen. Oh, en de allemaal. laatste jaren zijn ze een aantal keer teruggekomen. Ja? Met onder andere de afscheids, afscheidsshow. Ja, precies. Die, uh, nu op 19 april de laatste editie heeft. Het is toch sneu ook, hè? Samson en Gert. Gertje, Gertje. Ja. <laughs> Jij bent ermee opgegroeid, hè? Ja, ik heb het echt uh, elke keer gezien. Elke ja, geweldig. Weekend, uh... Heel goed. Nou, laat maar even uh, luisteren wat er nog best. meer meer de hand is. Een muzikaal land. Meer dan Samson en Gert, want die hebben ook al wat liedjes gemaakt, hè? Zeker. Dit is Robbie, Robbie Williams. En come on dan bij ZFM Luncht. Dames en heren, prik een vorkje mee zou ik zeggen. 24 uur per dag. So unimpressed, maar zo so in all. Such a saint, but such a whore. So self-aware, so shit. So indecisive, zo so adamant. Contemplating Thinking about thinking Was hij jarig, hoorde ik net. Ja, hoor, het klopt. Hij komt uit Stoke-Ontend in Engeland en uh, heeft uh, ongeveer uh, 55 miljoen platen verkocht. Dat is best veel, Zo. vind ik. Dat is een aardig aantal. En weet je wat leuk is? Daar verdien je ook wel een klein, klein beetje geld mee. Klein beetje. Ja, <laughs> hij is wel, uh, hij is wel uh, redelijk gevuld, denk ik. Maar zijn muziek, uh, zeg maar sociale, waarin ze uh, muziek maken, is best wel veranderd. Ja, ja, ja. ja. Wat meer pop nu. Of, uh... Hij gaat wel mee in, in de tijd, vind ik. Ja, dat is uh, Dat is wel een bijzondere man, hoor. Ja. En, uh, ja, ik hou er wel van, van die soort types. <laughs> Heb jij de, de commercial van Burger King voorbij gekomen met de, zien komen met de beschimmelde burger? Nee. Want uh, de afgelopen week is er een nieuwe campagne van de Burger King. Uh, hierin zijn ze fel tegen het gebruik van conserveringsmiddelen in hamburgers. Oké. Okay. Uh, in een opvallende video... Over woekere schimmels een hamburger. De stunt lijkt een verwijzing te zijn... naar de bewaarde hamburgers van concurrent McDonald's. Die de afgelopen jaren in het nieuws kwamen... door een overvloed aan conserveringsmiddelen. En de video is op uh, YouTube... al meer dan 20.000 keer bekeken. Kijk, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ja, die, die, die, die concerns zijn natuurlijk allemaal bezig... om op een, op een simpele manier reclame te maken. Wist jij dat wanneer je uh, een kop koffie bij... Uh, hoe heet het... Uh, hoe heet die koffie? Uh, Starbucks Starbucks haalt. Dan schrijven ze toch altijd je naam ja, erop. Ja. En dan zouden ze Jelmer met een Y schrijven. En dat vind jij dan heel raar natuurlijk. Dan denk en dan, ja, dan ga je dat delen? En ja, dan ga je dat foto, fotootje van maken. Ga je dat delen en dan doen ze expres. Gratis. Uh, ja, en dan zitten ze gratis op... op uh, uh, hoe heet het? Uh, ja, op, uh, ja dan, op, dan maak je een foto voor op Instagram en dan uh, ja. hebben ze weer... Uh, nou, zo werkt dat dan. En dat, dat zijn gewoon allemaal trucs die, die dat soort bedrijven uh, doen om, om, uh, om bekend te worden, ja. ja. Ja, grappig is dat. Ja, dat is heel grappig. Uh, hey, maar uh, eet je ook wel eens Burger King uh, Nou, ik ben de laatste tijd vooral een beetje te proberen om een, dan wel de vegetarische variant te proberen. <laughs> die zijn ook wel lekker, maar niet overal. Even verkrijgbaar. Maar ik vind, om niet meteen reclame te maken hoor die van Burger King toch wel iets meer op een hamburger lijken... dan uh, van de gele M. Ja, ja ik, ik kom daar niet zo vaak. Maar nee, uh, ik, ik, uh, ik wil het zo tot een minimum beperken. Dus ik denk dat ik één keer per jaar bij zo'n hut kom. Oh ja. en dan, uh, nee, maar doe dit wel overal. Hè? Dus ja, als je ja, in de ja. stad loopt... Het echt... Ja, het is bizar. Ik, weet, ik kan me nog herinneren, omdat ik, ik was een keer in Amerika. En toen, uh, in de tachtige jaren, en toen, uh, heb ik voor het eerst bij een McDonald's gegeten. En oh. dat, was, nou, dat was, weet je wel, daar had je zoveel van gehoord al. En dat ja. was ja, ik vond het zo waanzinnig. En uh, ja, en dat, dat doe je dan. En op een gegeven moment wordt het zo gemeen goed. En dan is het niet meer spannend, hè? Ja, inderdaad. Dan houdt het op. Dan is het eigenlijk gewoon een beetje normaal geworden. Dan is het normaal geworden, ja. Ja, ja. Hey, uh, wat voor muziek hou jij, uh, Jelmer? Nou, eigenlijk van alles. Wat Echt een waar? beetje goed klinkt. Ik hou niet van uh, Nederlandse rap. Dat uh, hou ik er altijd even uit. Mm -hmm. Ga je wel eens naar, naar live concerten? Uh, eigenlijk uh, bijna nooit. Maar ik ben uh, afgelopen januari voor het eerst naar een concert geweest. Van uh, Inhaler heet die band. Ja? Uit Dublin. Oké. Okay. Uh, dat was in Amsterdam. In de Melkweg. Uh, dat schijnt dus een zoon te zijn van... Uh, de frontman van U2. Zeg. Dus Moenie, die, die, die maakt wel goede muziek. Oké. Okay. En ken je Sting? Uh, ja, die ken ik wel, ja. Ja? ja dat soort muziek uh, is sting ook Sting kan leuk. ook best uh, een, leuk, uh, een leuk deuntje maken, hoor. <laughs> goeie deuntje. En nu we het toch over Sting hebben. Wat een toeval, zeg. You've <laughs> My flesh and steel I want. the evening sun, tomorrow's rain, wash the stains away, there's something in our mind. Matthew Thomas Sumner, dat is zijn volledige naam. Een Brits muzikant en zanger en commandeur in de orde van het Britse Rijk, dames en heren. We hebben hier koninklijke muziek. In de lunch bij ZFM. Ach, nou, lekker nummer. Fijne, fijne, fijne liedjes, hè? Fijne, Ja, inderdaad. Dat is even. <laughs> hey, vertel eens even, wat hebben we nog meer? Uh, ik begin met een blokje over de Zandvoortse nieuwtjes. Ja. Uh, want uh, Correndon haakt aan bij de Formule 1. Ja, goed hè? Alles lijkt erop dat komend voorjaar, behalve de Correndon Beach Club, er ook een cultureel evenementencomplex van Correndon naast Holland Casino op het Badhuisplein zal verrijzen. Ja, dat gaat de goede kant op. En begin februari werd door de gemeente een vergunningsaanvraag voor een paviljoen gepubliceerd: mm -hmm. een paviljoen met twee bijgebouwen op het Badhuisplein. En de daadwerkelijke bouw hiervan laat nog even op zich wachten. Daarom wil Corendon er voor de periode van anderhalf jaar een complex bouwen. Het paviljon uh, en de twee bijgebouwen zullen worden gepresenteerd als Corendon House. Eén en, <laughs> uh, en ander zou nog voor de komende Grand Prix zijn beslag moeten krijgen. En nadrukkelijk fungeren als ontmoetingsplek voor zowel de buurt als racefans van buitenaf. Ja. Het Badhuisplein ligt er al geruime tijd niet erg Florissant bij, met het oog op de Formule 1 en het programma met side defense, zal de gemeente vermoedelijk weinig bezwaar hebben tegen een sfeerverhogende kwaliteitsimpuls. Nou, dat lijkt me ook. Dat lijkt me ook. Wat ja, een goed verhaal, zeg. Ja, Corendom wordt, uh, wordt een steeds grotere partner. van die. Ja, dat kan je zeggen. Ja, dat, maar de, de, de, de eigenaar van Corendom komt, uh, komt uit Haarlem. Hè? Okay. Dus, uh, dus die ja, die heeft, wel heeft natuurlijk wel strand. een beetje wel, wel, wel, wat met Zandvoort, ongetwijfeld. En mm -hmm. uh, het is natuurlijk heel erg leuk dat hij hier uh, een, een, uh, en een hotel en uh, ja, dit soort uh, evenementen uh, situaties uh, aan, het, uh, aan, aan, aan het maken is. Dus, ja, ja die, dat ontwerp wat uh, een aantal weken geleden ook in de krant stond, zag er leuk uit van dat hotel wat ze willen maken. Ja, ja nou, of, dat, uh, het kan, het kan ja, alleen maar beter zijn. Ja. He? Het kan alleen ja, beter moet, worden. Er moet wat gemaakt worden. Ja, er is moet echt... wat gemaakt worden. Ja. Want er zijn een aantal dingen in je zandvoort. Die hebben, ze een, die hebben de tijd wel gehad. Nou, ik heb begrepen dat de Watertoren ook weer een de, die, klein die beetje. Kan, uh, die is een stap verder, inderdaad. Ja. ja, precies. Nou, dat is ook geen overbodige luxe. En dan, uh, nou, dan gaat het wat worden. Ja, en, en dan. we zijn volop aan het bouwen. En het leuke is, we hebben. Uh, de, de, de, de... Ben jij een fan van de Grand Prix? Uh, ja, ik kijk er eigenlijk niet naar, maar oh, als, als, er, als, er, als, niet? Als, als hij heeft gewonnen... Als Zandvoort zijn Grozer? Als, als Max <laughs> uh, Verstappen heeft gewonnen, dan uh, kijk ik het wel even terug. Oh, dan moet je terugzien. Ja. Maar ik vind het niet uh, de moeite om een hele Nee, meen je vr. dat nou? Nee, echt niet. Oh. Wat nee, nou? maar het, Formule 1 is dat, hè? Ja, dat is maar, Formule Maar zeg maar, ik ben wel jarenlang naar de Historie Grand Prix geweest... die altijd al op Zandvoort rijdt. Oh, Oké. Okay. Dat vind ik dan wel leuk met die oude auto's. Ja, ja, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, het is, uh... ja, ik ben niet zo fan van die wedstrijd. Zeg maar. ja. Het is wel leuk hoor, want als je het echt gaat volgen... dan, uh, dan komt er opeens... Uh, ja, dat, ja, dat dan wordt het opeens, de, krijgt het duidelijkheid. Weet je wel. En als je <laughs> alleen maar kijkt oh, dat die auto's een rondje rondjes rijden... Dan, dan is het niet zo boeiend. <laughs> maar als je het echt uh, gaat volgen en, en de, de, de achtergronden... en de, uh, de combinatie van techniek en van, uh, van talent... Uh, weten te onderscheiden, ja, dan wordt het opeens een heel leuk spelletje. Ja, inderdaad. Ja, dat, uh, dat is denk ik ook waarom het zoveel fans uh, trekt. Uh. Dus je volgende keer gewoon kijken, hè? Ja, ja, ja. Het <laughs> is in mijn achtertuin. <laughs> ja, het is in je achtertuin, ja. Ja. Uh, ja. Even kijken. We hebben nog uh, verder een nieuwtje, want uh, uh, een niet zo leuk nieuwtje. Want woensdagochtend heeft er een ernstig ongeluk plaatsgevonden op de Van, Lennep, Van Lennepweg, vlakbij de rotonde. Ach jee. Het gaat om een verkeersongeluk waar een vrouw uitgezaagd moest worden door Zo. de brandweer. De Van Lennepweg is enige tijd tot aan het kruispunt met de Vondenlaan afgesloten geweest. Zo. Het ongeval gebeurde rond half tien woensdagochtend toen op de Van Lennepweg een busje met hoge snelheid op een personenauto botste. Hierbij is een vrouw gewond geraakt. Door de klap is de personenauto enkele meters verder terechtgekomen. Ook twee geparkeerde auto's liepen schade op. De vrouw die gewond is geraakt zat in de personenauto en moest met behulp van de hulpdiensten uit de auto worden bevrijd. Het slachtoffer is daarna naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. De politie heeft na het incident nog enkele sporenonderzoeken uitgevoerd om de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Over de oorzaak van het ongeluk is tot nu toe nog niks bekend. Nou, dat is een sneuheid. Ja, het gebeurt er niet zo vaak dat er zulke ja. ernstige ongelukken op dat uh, punt uh, komen. Nee, nee. Ja, dat was wel even... Ik, uh, het is ook... Dat spooronderzoek is ook... Uh, tot aan de middag is nog de weg uh, heeft oh, ja? door de politie gebruikt. Ja, ja. ja dat moeten we allemaal uitzoeken natuurlijk. En ik, uh, ik, ik hoor die uh, uh, politie... Want ik woon tegenover het uh, politiebureau... Dus ik hoor ze met dat soort dingen altijd met zwaarlicht en uh, uh, sirene vertrekken. En dan uh, heb je ook wel s'nachts. Dat is lekker, dan word je lekker wakker. Ja. Nou ja, of, of om 8 uur s ochtends als je toch al moet opstaan. Ja, dan is het niet zo nee. erg. Dan is het niet zo erg. Nee, nee dat, uh, wat dat betreft, uh, ja, dat, dat zijn nare dingen, maar dat gebeurt helaas. Ja. De mooiste muziek hier bij ZFM, het geluid van zand 24 uur per dag. Uh, en ook bij de lunch. Hier is Marco. Marco is een beetje alleen. Marco is niet meer met z'n tweeën. Ach jee. Ach jee. In één seconde kwam zonlicht door de wolken heen. samen met Sita. Sita kwam uit Starmaker, weet je nog wel, een tijdje geleden. Leuk, vriendelijk meisje. We nou, hadden nummer 1 in met deze lopende op het water... ter gelegenheid van het huwelijk van prins Willem-Alexander met Maxima. Mis je dat? Oh ja, nee, dat was ik even vergeten, maar nu uh, dat ik Goed hè, dat ik dat zeg. Ja. ja en dat is wel lekker dat ja. je dat gewoon uh, meeneemt, dat uh, meeneemt uh, in vandaag. <laughs> ja, er is inderdaad veel gebeurd. Uh, eerst natuurlijk Marco Bossato. Uh, ja, het laatst schijnt, ook uh, weer uh, André Haas. Het schijnt de, een beetje Rico. in de lucht te zitten. En uh, Rico Verhoeven, nou ja. Ja, maar ik denk dat, dat uh, André Haas een heel ander, ander verhaal is. Ja, dat was drie maanden of zo. Nee, maar buiten dat gewoon, uh, ik heb, uh, hoe heet ze gehoord? Uh, uh, hoe heet ze ook weer, Birgit? B ja, Bridget. Bridget? En uh, Britje zegt, ja, dat is nooit wat gebeurd. Nee, die gaan met z'n allen uh, uh, een week naar Curaçao. En daarna komen ze terug en gaan ze uit elkaar... omdat ze opeens denken van, uh, nou, de, de pers zit te veel achter ons aan. Koek, koek. <laughs> ik, ik weet er nog wel vijf. <laughs> ja. hij, is natuurlijk, hij, hij heeft natuurlijk Polonaise lopen, lopen, lopen. lopen met, die, oh, ja. met, met die Monique. En ja, dat, dat wordt niet in dank afgenomen. Nee, ja, dat was wel sneu, ja. Heb maar jij een ja. vriendinnetje? nee. Nee? Nee, nee, nee. Er moet je beginnen, dat is leuk, joh. <laughs> Heel gezellig. Dat zeker. Uh, ik heb nog een nieuwtje over de boeren. Vertel. Want uh, Den Haag, uh, daar bleef niet bij. Nee, dat heb ik begrepen, We gaan ja. ook langs Zandvoort en we horen ze al op de achtergrond aankomen. Ik weet niet. Horen we het geluid? Ik hoor niks. Even kijken. Het zijn in ieder geval het geluid van de toeterende boeren. Maar waarom hoor ik dan niks? Dat is de vraag, maar ik zal wel even het uh, stukje voorlezen... Is het hierin? Nee, ook niet. Uh, woensdag waren er de landelijke boerenprotesten natuurlijk in Den Haag... maar ook Zandvoort is zeker niet onopgemerkt gebleven voor de boeren. Want afgelopen woensdagmiddag kwamen enkele tientallen trekkers... vanaf Scheveningen over het strand richting Zandvoort gereden. Het eerste plan van de boeren was om via de gewone weg... op het Badhuisplein te gaan staan, maar dat is door de politie voorkomen. Het, het plein voor het Holland Casino werd afgesloten... Maar vervolgens hebben de boeren de stoet voortgezet richting circuit Zandvoort. Toen een medewerker van het circuitpark de optocht op zich af zag komen... heeft hij zijn veegwagen voor de ingang gezet... zodat de weg voor de boeren om op het terrein te komen geblokkeerd werd. Zo. De boeren reden gewapend met de Nederlandse vlag... en enkele protestborden voorop, voorop de trekkers door Zandvoort. De boeren hebben nog geen reden gegeven waarom juist Zandvoort... Waarom ze juist door Zandvoort uh, gingen rijden? Ja, dat begrijp ik wel, want Zandvoort is natuurlijk de hele enorme nieuws. Ja, ja dus die, en ook uh, makkelijk bereikbaar hè, door het ja, door het Zand. Uh, Ja, ook dat ja. ja maar ja, je, je kan ook naar Noordwijk gaan, maar Zandvoort is natuurlijk toch iets meer, uh, weet ja. wel, de, de, de, daar wordt iets meer over geschreven. Dus ik denk dat ze dat als uh, basis hebben. Maar ja, die boeren die uh, ja het is wel zo. Hè, die worden, die worden wel uh, voor een hele hoop dingen uh, uh, beschuldigd. Ja. Maar ja, uiteindelijk, zonder boeren hebben wij geen eten, Nee, inderdaad. Dus het dus, moet uh, ze, ze met elkaar worden afgesproken. Ja, nou, buiten dat uh, uh, is het heel belangrijk dat die boeren gewoon op een normale manier hun werk kunnen doen. Mm -hmm. Dus ja, ik ben toch wel... Uh, ik, begrijp, ik begrijp de boeren wel. Ja, maar het is, zijn natuurlijk uh, een beetje lastig, want het zijn verschillende organisaties die achter die protesten zitten. En sommige zijn niet allemaal even vriendelijk. Nee, dus, nee, nee. Maar ja, dat is de hele wereld natuurlijk. Nee, maar ja. <laughs> zijn, uh... hey, de burgemeester gaat in Zandvoort wonen, hè? wist je dat? Oh ja, ja dat heb ik uh, van de week inderdaad voorbij zien komen. Hij heeft inderdaad een appartement gevonden. Ja, goed hè? Uh... Ja. Dat is een leuke vent. Ja, toch? Ja, ja zeker. dat is een hele leuke vent. Uh, ik denk dat we blij mogen zijn met zo'n... Inderdaad. Uh, zo, hij is heel erg, uh, heel erg bezig en heel erg, uh, ja, top. Even kijken. Uh, zullen we het even over André van Duin hebben? Ja, doe het. Doe het. Want die is vandaag jarig. 73 jaar alweer. 73. En hij is nog steeds actief. Natuurlijk ja, hij Nu vooral met het programma Heel Holland Bakt. Ja. Wat de afgelopen seizoen weer ook veel kijkcijfers trok. Maar vooral, uh, men kent hem natuurlijk vooral van vroeger. Van zijn talloze optredens, liedjes, nummers. Van alles en nog ja. wat. Sketches. Op de radio natuurlijk. Ik ook. weet er alles van. Ik ben, uh, ja, ik ben uh, jarenlang uh, plugger geweest. Weet oh, je ja. wat dat is? Nee, niet dan moet je. Ik werkte bij platenmaatschappijen en dan moet je voor de platenmaatschappij zorgen dat de plaat op de radio komt. Oh, ja. En dat is tegenwoordig een heel ander, uh, een ander gegeven dan uh, in de tijd dat ik het deed. Want er waren alle dishjokkers die mochten zelf bepalen welke muziek ze draaiden. Oh, ja. En dat is niet meer zo. En, uh, en ik was de plugger van André van Duin. En uh, ik heb dat. Oh, ja ik denk ja, jaar of tien met hem gedaan vanaf vanaf uh, Willempi ja en uh, en die periode daarna dus ik heb uh, ik heb heel veel met hem te maken gehad Dat is een bijzondere oh ja. man Zeker. een bijzonder aardig en ik kan vreselijk met hem lachen <laughs> en uh, dus hij is niet altijd op op alleen op het podium grappig maar hij is privé als hij zich uh, als hij zich prettig voelt is hij ook uh, een bijzonder uh, bijzonder aangenaam en grappig en en leuk en alleen maar practical jokes uh, verzinnen <laughs> en uh, ja, het is heel, uh, heel, heel erg de moeite waard. Oh ja. Ja, ik heb hier de heidezangers klaarstaan, ja. Maar ik weet niet of dat helemaal werkt. Want... Ik weet het ook niet. Dus zullen we eerst even een andere nummer draaien. En dat we dan zo terugkomen. Dat is een goed plan, uh, Jelmer. Jij, jij zit vol met goede, goede, goede, goede plannen. Wacht even, dan moet ik wel even mijn winkeltje weer openzetten. Heel goed, heel goed. je, je muziekwinkeltje. Mijn muziekwinkeltje. Oh, dit is verkeerd. Deze moet ik weer. Yeah. How about a round of applause? Is Rihanna En take a Bow Man is family yeah. Yeah. Yeah. Yeah. yeah. so dumb right now.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 Zeker, het prima liedje. Ik ben wel een soort van... Nou, fan is een groot woord, maar... Maar ja, het is, het is in ieder geval geen... Het is eigenlijk muziek die je altijd gewoon even aan kan zetten. Ja, dus, en... Daar de, kan de, ik niemand zich eigenlijk aan storen. Of. Nee, dat, dat, dat denk ik ook niet. En je, en je kan natuurlijk heel erg fan zijn. Dus een, uh. Je kan fan zijn, maar dan koop je een, uh, een t-shirt. Oh ja. <laughs> denk ik. Ja, tegenwoordig is het veel makkelijker. Je, je neemt een, een, een, een Spotify-account en dan uh, heb je alles... Alle liedjes van de wereld voor je, uh, ligt voor je open. Dus ja. Ja, er is ook niemand die, die, die meer... Heb jij, heb jij nog een, een, een cd-verzameling? Uh, nou, niet van mezelf. Maar we hebben wel heel veel cd's thuis. Ja? Dus, uh, en ook nog, we hebben ook nog een platenspeler staan. Oké. Okay. Dus uh, dat komt ook wel steeds meer op, hoor. Die, uh, de, de platenspelers. En de vinyl. Ja, de vinyl, Ja. ja. ja. Dus dat hey. is wel grappig. Ja, dat, dat is natuurlijk eigenlijk het leuke van muziek. Die plaat was echt uh, vroeger natuurlijk... Uh, ja, ik weet hoor. er alles van. Dat is... Uh, ik ben er meer groot Het nu is Spotify mee meer, meer makkelijk, maar die uh, plaat heeft toch nog meer de, de sfeer, echt. Ja. Hey, je wilde <laughs> nog wat laten horen van André van Duin? Ja, inderdaad. De Heidezangers. En even ja. kijken of ze te horen zijn. Heidezangers, ja, eigenlijk behangers, maar als we vrij zijn zingen... Liedjes die we zelf begeleiden. piano en gitaar. Ik speel de bol. Uh, Ik speel de bol. De Ik speel de bol. Ja, om op YouTube te zien, hè? Ja, inderdaad. Leuk, hoor. Wij Geniaal. Ja, het is geniaal, hè? Ja. Oh, er zit ook een hond bij. Hè? Er zit ook een? Er zit ook een hond uh, op de... Uh, Oh ja. Nee, nou, die heb ik ja. nog nooit gezien. Die nee. nee. valt helemaal niet op. Die valt nee. helemaal weg tegen de achtergrond. Ja, je moet maar eens kijken op YouTube. Er is heel veel ja, te krijgen van, van, uh, André. van André van Duin. Uh, nou, het is, het is uh, briljant wat die man heeft Magie. gedaan. En dan uh, al die. Uh, hoe het is, uh, luister jij vroeger naar de, naar, uh, de radio? Van, uh, hoe heet je het weer? Dat radioprogramma van, uh, van Duin? Uh, dik voor elkaar. Ja, dik voor elkaar. En luister jij daarnaar? Uh, nou, ik heb wel stukjes teruggeluisterd. Uh, Oké. Okay. Die staat, staat ook allemaal onder een podcast op uh, Spotify. Oh ja? Dus ja. Die, die kan je echt best wel bijna alle afleveringen... kan je daar terugluisteren. Ja, schappig is grappig, hè? Ja, dat is echt leuk. Ja, ja, ja, ja dat ja, hoor ja, je, je hebt... nu bijna nooit meer, hè? Dat soort... Uh, nee, nee, het zijn, het zijn eigenlijk uh, heel erg, allemaal uh, uh, hoorspelletjes, Ja, het ja. eigenlijk. En uh, ja, vandaar dat is natuurlijk redelijk uniek daarin geweest... En, en nog steeds. En, uh, uh, ja, dat zijn de, de grote talenten die wij kennen. Wat hebben we nog meer? Uh, uh, ik heb wat, uh, ook nog wat nieuwtjes. Ja, vertel en dan, eens even. Uh, de politiek uh, nieuwtjes. De politiek, dames en heren. Houdt u vast, houdt u ja, vast. Ja, want dat heeft Zandvoort de afgelopen week weer goed bezig gehouden. Precies, en dat bijna kwart voor één. En natuurlijk uh, veel uh, dingen met de Formule 1. Ja. Uh, onder andere dat de regio verkeersbesluiten heeft genomen met betrekking tot dit evenement. Mm -hmm. De gemeente Zandvoort, Bloemendaal, Heemsteden, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben op 18 februari een aantal verkeersbesluiten genomen. Deze verkeersbesluiten waarborgen de bereikbaarheid en veiligheid van het Dutch Grand Prix evenement en alles dat daaromheen speelt. Oké. Okay. De verkeersbesluiten zorgen er praktisch voor dat een aantal wegen in de regio Zandvoort richting het circuit worden afgesloten. De hoeveelheid toegestaan verkeer op bepaalde wegen wordt beperkt. De afsluitingen en het systeem van doorlaatbewijzen gelden van vrijdag 1 mei uh, vanaf 12 uur s nachts tot uh, zondag 3 mei uh, 12 uur s avonds. De verkeersbesluiten zijn genomen op basis van de mobiliteitsplan van de Dutch Grand Prix... De onderliggende notitie en tekeningen ter onderbouwing van de gemaakte afwegingen en achterliggende visie zijn te vinden op de website van de gemeente www.zandvoort.nl. Ja, klik eens even door naar zandvoort.nl. Uh, wel... Even kijken. Want ik ben wel benieuwd wat dat dan uh, inhoudt. Oh, wacht even. Oh. Uh, zandvoort.nl. Ja. Ja, er stond ook nog een groot stuk hoor, die kan ik er ook even bij pakken. Want ik ben wel benieuwd welke, uh, hoe dat met Noord zit. Want er was nog een discussie oh, over. Ja. ja, even kijken of daar ook een stukje van over bekend is. Uh, even kijken. Er komt wel. Lekkere grote letters. Uh, even <laughs> kijken. Ja, dit is de, de tekst tv. Uh, even kijken. Dit heb ik net voorgelezen. Uh, voor auto's zal in sommige gebieden een parkeerverbod gaan gelden. Daar hadden ze het ook over in de Verleemingstraat in Noord. Ja. Uh, en op in verschillende delen ook in het centrum. Uh, ja, ik denk op, de uh, hele Halperstraat gedicht. En gaat rond dicht. de parkeerplaats Zuid. Ook, okay. uh, daar zijn enkele straten waar je niet meer kan parkeren. En ook natuurlijk met de treinen wordt het aantal verhoogd naar maar liefst 12 treinen per uur. Tjie. Dus uh, Top, hoor. de, de treinspoorovergangen uh, die uh, zal iedereen wel kennen na ja. <laughs> nou, dat weekend. Ik, ik denk dat ik in, in vuilfietsen ga handelen. Vuilfietsen? Ja, oh, ja. ga je in Haalem staan en dan koop je vuilfietsen. en neemt iedereen een mee. Dan oh, ja. kan je geld verdienen. Ja hoor. Ja, toch? Ja, ja. ja, zo heeft iedereen weer een voordeel bij. Je weet het niet. Je weet het niet. Maar uh, ja, het wordt wel spannend hoor met uh, de kruppen. Zeker. Het ik is echt... wel heel erg leuk om dat allemaal mee te maken. Het is heel bijzonder, denk ik. Nou, Ik vind het leuk dat jij dat... Uh, uh, ik, ik heb natuurlijk een aantal Grand Prix meegemaakt. En, uh, dus, uh, dit is de eerste die ik meemaak. Ja. Nou, ook een hele generatie, denk ik. En mijn ouders, mijn vader deed altijd. De, de, ik woon op de Linéenstraat. Mijn vader deed altijd de ramen en deuren open. En dan konden we het geluid goed horen. Oh ja. En toen had je nog die 12 cilinders. En die, die jankten. En dat was, ja, was waanzinnig. Was echt waanzinnig. Ja, dus wat ik, dat betreft. Ik ben, ben benieuwd wat het allemaal gaat brengen. Nou, dat gaat goed komen hoor. Ja, zeker. Neem dat maar van mij aan. We zijn geen pannenkoeken hier. <laughs> Simon en Garfunkel, was van Eh uh, Nee, maar het klinkt goed. Nou, luister. Let us be lovers when we all fortunes together. I've got some real estate here in my bag. So we've got a pack of cigarettes. And this is where no high. And walked off to look for America. Kathy, I said, as we're born in the greyhound in Pittsburgh, this ship seems like a dream to me now.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 Cause on the new jersey turnpike they've all come to look for a man Simon en Garfunkel. Art Simon. Uh, Art Simon. Simon. Art Simon? Nee. Het is namelijk Paul Simon en Art Garfunkel. Zo moet je het zeggen. En dan is het goed. En die, uh, ja, die hebben jarenlang. Uh, het is een beetje Nick Simon, maar dan anders. Oh ja. Maar dan uh, Engels. Zeg maar dan Amerikaans. Amerikaans. Ja, ja. en dan ja. nog beter. <laughs> ja. ja, inderdaad. Ja, een leuke muziek, joh. Dus, uh, nou, dan weet je er maar aan. <laughs> Vertel eens, Jelmer, wat hebben we allemaal? Uh, we hebben nog een nieuwtje over de KEI. Oh, de KEI. Want die blijft natuurlijk ook niet onopgemerkt bij de Sandvors-politiek. De nee. gemeenteraad komt komende dinsdag weer bijeen. Anders dan voorgaande vergaderingen is er deze keer een korte agenda... met slechts één bespreekpunt. Maar het te behandelen agendapunt is wel van wezenlijk belang voor Zandvoort. Het betreft namelijk de prestatieafspraken met de KEI. Als hoofdmoot mag de raad zich buigen over de prestatieafspraken met de woonstichting. Stichting. De woonstichting, het huurd huurdersplatform Zandvoort en de gemeente Zandvoort hebben prestatieafspraken gemaakt. Die zijn vastgelegd in de overeenkomst prestatieafspraken 2020. De gemaakte afspraken hebben een looptijd van 10 jaar en vormen voor de KEI een duidelijk kader... om samen met de gemeente en de huurderskoepel uh, uitvoering te geven aan de gemeentelijke woonvisie... De vergadering wordt belegd in de raadzaal van het raadhuis... en begint stipt om acht uur. De openbare vergadering kan worden bijgewoond... en kan ook via de gemeentelijke site worden gevolgd. Uh, dan ja. dat nog even terug naar de Formule 1. Ja. Uh, want het plan om drie raceteams tijdens het Formule 1 weekend... vanuit hun hotel in Noordwijk over het strand naar Zandvoort te laten vervoeren... is allesbehalve zeker... Een van de kritiekpunten is dat de route dwars door beschermd natuurgebied Noordvoort gaat. Zowel partijen in de Zandvoort als de Noordwijkse gemeenteraad hebben hierom bezwaar, toch ge raar. Hebben hierom bezwaar gemaakt ze tegen gaan, het plan. Ze gaan ja. allemaal met de elektrische auto's. Uh, ja, dat la las ik ook. Maar wat is het probleem dan? Uh, de, dat, dat het zand door de war gaat. Nee, dat, uh, <laughs> omdat het uh, ook het broedseizoen is. En als je de, daar mag je überhaupt niet komen met... Uh, überhaupt niet met de auto, maar ook niet als wandelaar. Oh? Zeker niet in, de, in deze periode, want het is het broedseizoen... Uh, dan natuurlijk tussen april en mei. Dus daar komt de kritiek vandaan. En ook uh, de fractievoorzitter van GroenLinks in Zandvoort... is het totaal in, uh, oneens met het eventueel verstrekken van de vergunning. Uh, hij noemt het een belachelijke situatie... omdat dit een stuk natuur betreft waar zelfs geen wandelaars mogen komen... En als daar nu wel auto's doorheen mogen rijden, vindt hij dat niet uit te leggen aan de bewoners. Ja, maar ze lopen ook al te koekhappen over het feit dat er, dat er geen, geen helikopters mogen vliegen. Uh, hoe daar, wil je dat dan allemaal doen? Uh, daar is, zijn nog wel mogelijkheden. Dat komt in, uh, onder andere naar voren een klein stukje interview uit een reportage van N.A. Nieuws. Nou, laten we eens even horen. Het Zij, zijn samen uh, twee La, minuutjes. Maar even, even horen. Ja, laat me horen. Even kijken, hij moet even bufferen. Maar, maar dit dan... is gewoon een oh, stap ja. te ver. Okay, Waarom maker. zou je nou een natuurgebied willen verstoren, terwijl op. je vast andere creatieve manieren kan bedenken om naar Zandvoort te komen? Is het echt het natuurgebied verstoren? Ja, daar ben ik echt wel van overtuigd. Als we nu met elkaar afspreken dat je daar geen wandelaars meer wil hebben, omdat je wil dat vogels daar broeden, dan, dan heb je dat met elkaar afgesproken. En als je nu zegt, ja, dat spreken we wel met elkaar af, maar als er een karavaan komt uit Noordwijk, dan is het even geen natuurgebied. Ja, zo ben je echt wel de grenzen aan het oprekken. Er zijn plannen dat die auto's die dan over de strand zouden gaan rijden elektrisch zijn. Is dat nog een soort van idee om het te comp compenseren? Ja, nou, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Daar heb ik nog helemaal niet van gehoord of het elektrisch zou zijn. Ik heb ook gehoord dat ze misschien wel met de speedboat deze kant op komen. En ik nogmaals, ik kan me echt voorstellen. Eh, er zijn helikoptervluchten aangevraagd. Die verzorgen natuurlijk ook overlast. Maar dat is allemaal binnen, de, binnen wat we met elkaar hebben afgesproken. Laten we ons nu houden met alles wat we tot nu toe hebben afgesproken. En geen gekke dingen meer daarbij doen. Ja, dat was uh, Maaike Koper van de PvdA Zandvoort, de fractievoorzitter en ook... Uh, du duidelijk, duidelijke taal. En ook de, een lid van de fractie van de PVV in Zandvoort mm -hmm. uh, heeft hier het een en ander over te zeggen. Oké. Okay. Even kijken, hij moet even laden, maar dat zijn we gewend van de filmpjes. Ja, uh, hier, ik moet, ik moet onder, ook wel eens laden. Onder andere... <laughs> ja, voornamelijk met de lunch. Ik denk dat dit de laatste is, want het is bijna het, ja, ja, 5 uur we zitten op het randje. Nou, Ronald van Tichelen van de PVV. Gaan, gaan we die nog horen? Ja, die gaan we nog wel even horen. Want Ronald van Tichelen staat natuurlijk uh, helemaal te trappelen om uh, wat te zeggen bij ons. Ja, de, en, de, uh, de titel van het artikel van NN Nieuws is uit zijn uh, stukje gehaald. Uh -huh. De titel is... Uh, die Zandvoortse meeuwen zijn wel wat gewend. <laughs> en dat uh, zegt nee, hij dus. Daar heeft hij ook wel gelijk in. Even kijken. Uh, gaat het nu werken of?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 Nou, ja, jongens. Kritisch blijven, maar ook niet. Uh, kritisch ja. blijven, maar dan toch vrolijk. <laughs> kritisch, vrolijk, kritisch. Ja, dit is de laatste voor uh, het nieuws en de reclame van 1 uh, uur. De mooiste platen hierbij: ZFM 24 uur per dag, het geluid van Zandvoort. En de Zandvoort luncht. Tot zometeen. I'm